9 uur. Clemens Peters met het nos journaal De politie roept het kabinet op om knalvuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling te verbieden. De koopsleiding is een campagne gestart en heeft een paginagrote advertentie in de krant geplaatst om aandacht te vragen voor de schade tijdens oud en nieuw. De advertentie is ook ondertekend door ruim 20 organisaties en de vier grote steden. Het kabinet beslist binnenkort hoe het verder moet met het vuurwerk. Naar verluid is de regering verdeeld over de kwestie. In Taiwan zijn vanochtend de eerste homohuwelijken voltrokken. De eerste huwelijksakte werd in de hoofdstad Taipei ondertekend... en daar was veel pers bij. Vorige week ging het parlement akkoord met de wet... waardoor stellen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. En daarmee werd Taiwan het eerste land in Azië... waar het homohuwelijk is gelegaliseerd. Het Hoge Rechtshof in Brazilië stelt discriminatie van homo's en transgenders gelijk aan racisme. Dat is al strafbaar. De rechters vinden het een tekortkoming dat de wetgever de LHBT-gemeenschap geen bescherming biedt. Het besluit blijft van kracht totdat het Braziliaanse parlement een speciale wet tegen discriminatie van homo's en transgenders heeft aangenomen. Daar wordt al twintig jaar aan gewerkt, maar zo'n wet stuit op felle weerstand bij de katholieke en evangelische kerken in Brazilië. Sjaak Troost wordt voorlopig de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, meldt het AD. Troost is nu nog commissaris bij de club, maar aangezien Feyenoord er maar niet in slaagt om een opvolger voor Martin van Geel te vinden, vult Troost nu voor een jaar het gat dat is ontstaan. De 59-jarige Troost speelde tussen 1977 en 1992 voor Feyenoord. Hij kwam viermaal uit voor het Nederlands elftal. Het weer. Het is vrij zonnig. Het wordt 18 graden in het noordwesten en 23 graden in het zuidoosten. Morgenochtend eerst bewolking, vooral in het noorden. Later breekt de zon vaker door en dan wordt het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp. Zeven kilometer file na een ongeluk. De vertraging is drie kwartier. Er verder wat oponthoud op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Landsmeer en Hemhavens, drie kilometer. De vertraging daar zo'n tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm proud and let you say goodbye. saddest thing when it goes away, because love is the saddest thing when it goes away.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 My Johnny Mayer.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 Duke Ellington, opgenomen in 68. Settendal. Zetten dol trio van Kees Schrama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 Bruno Castellucci, jarenlang de vaste slagwerker van uh, Toet Stilemans geweest. We gaan nu luisteren naar G. Titulaar. I do it for your love. <tied>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 shirt and baggy pants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 Most of the time I spend behind these county bars, he said. I drink a bit, Mr. Bo Jangle, Mr. Bo